In Goes wordt komende ochtend het asbest opgeruimd. Dat is vrijgekomen bij een grote brand. Gisteravond brandde een loods van het gemeentelijk Nijverheidscentrum helemaal af. Niemand raakte gewond. Ook zijn geen chemische stoffen vrijgekomen. Wel kwam er volgens onderzoekers witte asbest vrij. De minst schadelijke vorm van asbest. In het Nijverheidscentrum worden mensen met een uitkering opgeleid voor werk. Er werd onder meer gewerkt aan boten en aan de restauratie van een locomotief. De loods in Goes is compleet verwoest.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 Wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Cambran Ula. Het is woensdag 16 februari en dit wordt de dag dat. De slag om de Eerste Kamer plaatsvindt. Arsenal en Barcelona het tegen elkaar opnemen in de Champions League. En zwangere sterretjes weer massaal naar de Amsterdam Rai gaan voor de 9-maanden beurs. Goedemorgen, u luistert naar Nu Al Wakker Nederlands. Voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit uur hoort u waarom honderden kinderen vandaag in trainingsbroek afreizen naar Alkmaar. Waarom Nelly Vrijde al na een jaar uit Amsterdamse politiek stapt... en waarom Johan Cruijff zijn Barcelona waarschuwt. Maar eerst gaan we het hebben over de kranten... want de komende uren gaan nu we weer bij u op de deurmat vallen. En we hebben alvast wat opvallend nieuws voor u geselecteerd. Tilo Sarrazin trekt in Duitsland nog steeds volle zalen, volgens de Volkskrant. De bankier raakte vorig jaar een opspraak met zijn boek Duitsland schaft zich af. Nog altijd is hij populair bij onze oosterburen. U hoort Volkskrant-correspondent Merlijn Schoneboom. Wat me erg opviel, en dat, dat is ook typisch uh, voor de Duitse situatie... en ook typerend voor de aantrekkingskracht voor Sarrazin... dat men graag zei dat hij zo uh, feitelijk was, zo zakelijk. Uh, Saratin wil graag laten zien dat hij wetenschapper is. Hij, hij doet niet als een politicus, hij gaat absoluut niet zoals Wilders... of zoals Fortuyn vroeger met gebaren... One-liners, nou, hij weet niet goed hoe hij een betoog moet, moet, moet aanpakken. Maar juist daardoor, dat hele saaie, dat oncharismatische wat die man heeft. daardoor kan dit onderwerp uh, op een, ja, laten we zeggen, wat onschuldige manier uh, overkomen. MBO-scholen hebben een slecht imago en moeten daarom flink worden aangepakt. Dan staat in de spits. Er moeten minder en kortere opleidingen komen. En ook moeten leerlingen een diploma hebben voordat ze worden toegelaten. Onderwijsminister van Bijsterveld stuurt vandaag haar masterplan naar de Tweede Kamer. En zwemmer Daan Glory heeft de langste marathon ter wereld gezwommen. Hij legde 88 kilometer af in Argentinië. De zwemtocht kende helse momenten volgens Eddie Veerman van De Telegraaf. Het is vooral uh, heel lang alleen in het water liggen met een, uh, een roeier naast je in een bootje. En daarin zit ook jouw coach. Het uh, was ontzettend warm. Het, warm was, uh, het water was subtropisch. Het was 35 graden. Uh, dus hij is ook verschrikkelijk verbrand geraakt in het gezicht. Daarnaast uh, zou hij piranha's tegen kunnen komen, maar dat is niet, uh, niet gebeurd. Uh, dan moet je natuurlijk ook geen wondjes hebben. Dat was ook niet het geval. Maar het is, het is vooral een hele lange tocht waarin je ook nog eens uh, in draaikolken verzuil, verzuild kan raken. En korte golven. En ja, dan, dan is het een, uh, een monstertocht. Maar hij heeft hem uh, wel heel goed volbracht. Op de voorpagina van NRC Next aandacht voor oude vrouwen die zwanger zijn. Deze week werd bekend dat een 62-jarige vrouw in verwachting is... na een behandeling in de Buitenlandse Vruchtbaarheidskliniek. In Nederland is dit verboden. Buitenlandse artsen verwijzen de medische risico's naar de prullenmand. Zij vinden de recht van de patiënten belangrijker. En tot zover de meest opvallende berichten uit de kranten van vandaag. Woensdag 16 februari. Het is vijf minuten over vier en u luistert naar Nu al wakker Nederland. Vandaag gaat in de rij de negen maandenbeurs van start... Wie daarheen gaat, komt misschien wel de dames van de Nederlandse Vrouwenraad tegen. Zij gaan vanaf vandaag van start met hun campagne Samen Uit, Samen Thuis. Met die campagne willen ze meer vrouwen aan het werk krijgen. Lotte Wouters van de Nederlandse Vrouwenraad, goedemorgen. Goedemorgen. U wilt meer vrouwen aan het werk krijgen. Is dat niet een beetje een ouderwets doel? Nou ja, meer vrouwen aan het werk krijgen. Veel vrouwen werken al natuurlijk. Uh, de, dat uh, is helemaal niet zo ongebruikelijk. Maar uh, wat wij eigenlijk willen is dat uh, vrouwen hun baan uh, ook serieus nemen. En ook uh, dat ze op de arbeidsmarkt blijven. Ook als er een kind komt. Want we hebben uh, gemerkt dat uh, veel vrouwen als, ze, als er een baby komt... Uh, veel minder gaan werken of stoppen met werken. En hun man meestal niet of bijna niet, minder gaat werken. En wat dan uh, op de langere duur zeg maar, de gevolgen daarvan zijn... is dat uh, de vrouwen toch wat minder carrière-mogelijkheden hebben vaak... en wat minder inkomen. En dat verschilt... Een inkomen wordt ook alsmaar groter, eh, zodat op latere leeftijd vrouwen veel vaker afhankelijk zijn van een uitkering of van alimentatie eh, en zelfs in de bijstand terechtkomen. Dus eh, dat inkomensverschil wordt steeds groter naarmate mannen en vrouwen ouder worden. En dat begint eigenlijk bij eh, de komst van hun eerste kind. U zegt nu uh, en passant dat van parttime werken bijstand komt. Nou, dat is niet één uh, op één natuurlijk zo gezegd. Nee, het is wel niet. zo dat, uh, dat er veel meer vrouwen in de bijstand zitten dan mannen. En dat zijn natuurlijk ook vaak uh, uh, eenoudergezinnen. Omdat uh, uh, vaak de keuze wordt gemaakt uh, als je net een baby krijgt. Nou, dan, dan ga je ervan uit dat je, je huwelijk ook uh, altijd zal blijven en zo. En dat is niet in alle gevallen. Het uh, is dat zo. En er maar is het toch blijkt veel... toch gewoon dat Nederlandse vrouwen graag parttime werken? Waarom, waarom mag dat niet van u? Nou, dat mag natuurlijk wel. Wij zeggen ook helemaal niet dat het niet mag. Wij zeggen alleen van, het, uh, je zou kunnen kijken als uh, jonge ouders, zeg maar, of je de, uh, werken en, en de zorg voor je kind, of je dat zo kan verdelen, uh, zodat je allebei en op de arbeidsmarkt kan blijven en ook allebei tijd voor je kind hebt. We moeten dan niet gewoon op de autorij staan en mannen stimuleren minder te gaan werken? Nou, uh, uh, wij, wij richten ons ook niet alleen op vrouwen. Wij richten ons echt met deze campagne op jonge stellen. Ja. En uh, er komen ook sprekers. Uh, bijvoorbeeld uh, Rutger Groot-Wassink. Die is van Papa Plus. Ja. Die is een, een pleitbezorger een voor de papadag. Ja. We vinden het altijd een raar woord, papadag. Want er is ook geen mamadag, natuurlijk. Iedere dag is mamadag. En iedere dag Papa is Papa dag is mamadag. En één dag is dan papadag. Maar in ieder geval, hij zegt van het is ook heel goed. En, en, en, en prettig voor mannen om ook met hun kind, uh, ja, om, om, om daar ook zorg voor te hebben en daar tijd voor te hebben. Maar is dat eigenlijk dan zo? Er is pas nog in Amerika een onderzoek uitgekomen dat mannen eigenlijk beter niet bij hun kind in de buurt kunnen wezen. Nou, dat onderzoek ken ik niet eerder, moet ik zeggen. En uh, wij gaan ervan uit dat een kind gewoon uh, erg gebaat is bij een vader en een moeder. En vooral ook bij een goede relatie tussen die twee. Ja. Uh, en ik denk dat het uh, belangrijk is dat uh, ouders elkaar ook uh, nou ja, een leuke baan gunnen en uh, tijd voor hun kind. En dat is eigenlijk uh, wat wij zouden willen bevorderen. In ieder geval dat ze daar zelf uh, samen aan de keukentafel... Uh, nou ja, over praten en ja. over beslissen met de goede informatie daarbij. Nou, vandaag... We willen niet betuttelen of roepen van dit mag wel of dit moet niet. Maar we willen eigenlijk alleen maar bevorderen dat ze met de juiste informatie samen uh, goede afspraken over maken. Nou, vandaag begin van de negen maandenbus. Daar gaat u de campagne lanceren. Hoe gaat het ja. eigenlijk gebeuren? Ja, we gaan uh, op verschillende manieren dat doen. Uh, we hebben een uh, stand waarin uh, alle bezoekers worden uitgenodigd om hun tip te geven, de gouden tip. En mensen kunnen dus tijdens de campagne de gouden tip achterlaten. En later vandaag zal minister Kamp de, uh, de campagne gaan starten. Die gaat de uh, campagne openen. Ja, en we hebben een stand. We hebben, een, uh, en we hebben ook op het kennisplein, dat is een andere hal, maar dat hoort ook bij de 9 maandenbeurs. Ja. Hebben we allerlei deskundigen zitten die uh, uh, op het gebied van kinderopvang en op gebied van regelingen en verlof en, en dergelijke... waar mensen ook nog eens even wat verder kunnen praten over uh, alle mogelijkheden die er zijn. En nu maar hopen dat de stellen op de negen dus langskomen bij uh, uw stand. Bedankt, Lotte Wouters van de Nederlandse Vrouwenraad. En straks gaan we vooruitblikken op die wedstrijd van vanavond Barcelona-Arsenal. Maar eerst gaan we eens naar een land waar men al wakker is, Australië. Ja, het lijkt alsof moeder natuur genoeg heeft van Australië. Elke week kunnen we u melden over een nieuwe ramp, een plaag of de natuurgeweld... In deze week tijsteren de zogenaamde casuarissen het land. Volgens het Guinness Book of Records zijn het de gevaarlijkste vogels ter wereld. Onze correspondent Frank Klein zit in Australië. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Ben je er dus zelf al een paar tegengekomen? Uh, een paar jaar geleden ja. Toen ik, ik, ik was op vakantie in Queensland. Want ze wonen maar in een klein gedeelte van Australië. En uh, toen heb ik er eigenlijk bijna eens aangereden. Dus uh, ze, ja, ik ben, ik ben blij dat dat niet gebeurd is, nou, je maar ze bent zijn blij. erg schaars, dus ik was tegelijkertijd blij dat ik een zag en tegelijkertijd een beetje geschrokken dat ik er bijna tegenaan reed. Maar ze zijn ook gevaarlijk? Ja, ja absoluut. Uh, je, uh, overal, uh, in, overal in het regenbouw waar je een wandeling gaat doen staan waarschuwingsborden en een hele duidelijke instructie wat je moet doen als je een tegenkomt. Ze hebben namelijk een hele scherpe nagel achteraan hun uh, voet zitten, aan hun poot. En uh, daarmee kunnen ze snijden. Dus er is ook een sterfgeval bekend. Of het een broodje aanvouwen is, weet ik niet precies. Maar dat, dat dateert uit 1926, waarbij een 16-jarige jongen uh, ja, de strop door is gesneden door een van die vogels. Hoe groot maar, zijn ze uh, eigenlijk? Um, uh, uh, uh, uh, het is de derde grootste vogel ter wereld. Het is uh, uh, ja, ietsje kleiner dan een struisvogel. Uh, het is eigenlijk een soort mengelmoes van een pauw en een struisvogel. Zo ziet hij er ook uit. En met name als uh, uh, ja, uh, kindjes hebben, zijn ze erg gevaarlijk. Ja, en er is nu een soort van plaag in Australië. Uh, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Lopen ze door alle straten van, uh, van heel Australië... of zijn er gewoon net iets meer dan normaal? Nou, ik denk dat dat valt. Kijk, in totaal zijn er op de aarde nog iets van 2500 van die beesten. En die komen dan voor in het, het regenwoud bij Australië. En nu daar uh, Orkaniasi doorheen is gekomen, uh, is hun normale habitat uh, ja, omvergeblazen. Daarom komen ze nu uh, eten zoeken uh, in, in bewoonde gebieden. Maar tot echt hele gevaarlijke situaties leidt het niet. Het is een beetje opgeklopt. Maar je moet wel oppassen, want ze kunnen je goed toetakelen als je niet snel uit de buurt bent. Wordt er door de overheid iets tegen gedaan? Nee hoor, dat zijn gewoon uh, natuurbeschermingsorganisaties lokaal. En die proberen de beesten zo goed mogelijk uh, weer terug te plaatsen in hun eigen habitat. En uh, uh, ja... Uh, te hopen dat het, en ze hopen dat het snel, uh, snel weer stopt en zij snel weer uh, rustig in hun eigen gebied kunnen blijven. Is, is het een beetje in het nieuws? Hè? Want wij we, we behandelen het nu, maar wordt het in Assai behandeld? Staat het in de kranten de casuarisplaag plaag of, of an, op een andere manier? Nee, dit is geen groot nieuws. Men houdt zich met name nog bezig echt met de, de effecten van de rampen, van de watersnood en van de orkaan. En dat is toch echt het grootste nieuws. Wat, wat ook heel interessant is, dat, omdat dit zo lokaal is, uh, wordt het ook geen nationaal nieuws. Nee. In, iemand die in Western Australia woont, die, die heeft geen flauwen nul als heel Queensland afbrandt en vice versa. Uh, omdat het uh, buiten de fysieke afstand uh, zijn, dat toch eigen culturen en, en eigen, ja, eigen leefomgevingen die het lokale nieuws domineren. Dus dit soort dingen, uh, ja, ik zit ik bijvoorbeeld zelf in New South Wales. Ja. Dit soort dingen lees ik via Nederland. Hm, ja. ja, en nu heel Nederland weet het wel, misschien heel Australië niet. Dus gaat u binnenkort op vakantie naar Australië? Of bent u daar misschien al? Dan moet u dus oppassen voor die cassuaris, de gevaarlijkste vogel ter wereld. Dankjewel, correspondent Frank Klein uit Australië. Dag. Ja, en vanuit Australië gaan we door naar... De... Barcelona of eigenlijk gewoon Nederland, want de twee beste voetbalteams van Europa nemen het vanavond tegen elkaar op. Twee jaar geleden stonden de twee clubs en dan hebben we het over Arsenal en Barcelona ook al tegenover elkaar. Toen was dat in de finale van de Champions League en nu kruisen de formaties hun al in de kwartfinale. En dat wordt een spannende avond voor Peter Goedbloed. Hij is voorzitter van de Nederlandse Barcelona fanclub. Goedemorgen meneer Goedbloed. Goedemorgen. Johan Cruijff is eerder lid van uw fanclub. Hij waarschuwt Barcelona voor Arsenal vanwege Robin van Persie. Ja, wij nou ja, weten met uh, onze Messi horen we altijd goed hoe uh, individuele kwaliteit soms het verschil kan maken. Dus u maakt Dat zich niet zo'n zorgen? We hebben Van Persien en ja, wij hebben Messi en Xavi en Iniesta. Dus, uh, dus, wij zien nog wel verschillen. U maakt zich niet zo zorgen? Nee, over twee wedstrijden zeker niet. Nee, want uh, wat, wat moet Barcelona vanavond eigenlijk doen om Arsenal te verslaan? Oh, ik denk gewoon een eigen spel spelen. Dat hebben ze zo verfijnd. Mm -hmm. uh, en dat is ook iets verfijnder uh, dan, uh, dan uh, het speltype van uh, Arsenal. Ja. En de Arsenal-spelers zijn natuurlijk wat jonger, onervaren, iets minder lang bij elkaar. Ja. Dat zijn ook verschillen. Ja. Uh, ja. Wat verwacht u vanavond van de wedstrijd? Uh, ik denk uh, dat wij hem zelf wel gaan winnen. Met uh, 1 of 2-0. Ja, en, en waarom uh, winst in uh, Londen? Nou, Barcelona speelt uh, altijd uh, haar eigen spel, maar heel vaak tegen, tegenstanders die, zoals ze het in Spanje noemen, de bus voor het go, voor het go hebben geparkeerd. Ja. En Haasno is juist een voetballende ploeg en uh, dat bevalt Barcelona wel, want dan heb je ruimtes. Ja. En nu is Johnny van Bronckhorst ook een uh, groot Barcelona aanhanger. Die, uh, die dacht dat het toch een gelijk spel gaat worden vanavond, 1-1 of 2-2. Maar dat deelt hij dus niet, die mening. Nee, nee, ik niet. Denk... En wie gaat de scoren? Messi de doelpuntenmaker? Ja, en ik hoop uh, David Villa ook eten. En nu hoor ik u continu zeggen, wij hebben wij, wij, wij. Waar komt dat wij-gevoel vandaan? Waarom bent u zo'n Barcelona-fan? Ja, zeker. De afgelopen seizoenen uh, is het voetbal zo verschrikkelijk mooi. Uh, en dat straalt ook af uh, op onze fanclub. Ja. Naast die van de aandacht. En, uh, en, en dan krijg je al heel een familiegevoel, hè? Ja. ja, is Barcelona het echt een familieclub? Ja, ja, dat vind ik wel, ja. ja. Nou, u gaat, uh, waar gaat u vanavond kijken? Thuis? Thuis met een uh, vriend. Oké, okay. en uh, hoeveel leden he heeft de fanclub eigenlijk in Nederland? We hebben uh, meer dan 1050 leden. Uh, Kijkt u ook wel eens wedstrijden gezamenlijk of met een aantal mensen die lid zijn van de club? Wij kijken uh, sowieso twee keer per seizoen naar uh, de wedstrijden tegen Madrid uh, op een... Uh, kom er landelijk mee heen op een uh, plaats in Nederland. Nou, dat is dan heel bijzonder. Vanavond met een vriend kijkt hij gewoon. Zit hij gewoon thuis voor de buis. En nu gaat hij vanuit dat Barcelona gaat winnen met 1 of 2-0. De doelpunten van David Villa en Messi. Ja, precies. Nou, ik wens u. Uh, Noteer het maar ik heb het genoteerd. <laughs> en uh, nou, we komen er ongetwijfeld op terug. Of Barcelona daadwerkelijk ook gaat winnen op Engelse bodem... zien we vanavond vanaf kwart voor negen op Nederland 3. Uh, en uiteindelijk uh, wordt er natuurlijk ook verslag gedaan op Radio 1 op deze zender. Dank u wel, Peter Goedbloed, voorzitter van de Barcelona fanclub Club in Nederland. En het is nu 18 over 4 op deze woensdagochtend. En zoals u weet schrijft straks onze dromenfluisteraar weer aan. Zij gaat weer een van de dromen verklaren. En heeft u een nare, een fijne, een bijzondere droom? Een droom die vaker terugkomt? Dan kunt u nu bellen met 0800-1121. 0800-1121. En wie weet wordt die droom straks. Hier verklaard door onze dromenfluisteraar. Maar eerst gaan we naar de weekbladen, want het is woensdag... en dan komen ze weer uit. Wij namen alvast een paar tijdschriften voor u door... Op de koffer van HP de Tijd, de leukste tv-momenten van Nederland. Op nummer 1 staat het satirische programma Zo is het. Tijdens de derde aflevering in 1964... werd de tv-verslaving van de kijker in bijbelse taal verwoord. Geef ons heden ons dagelijks programma. Wees met ons, o oh beeld. Want wij weten niet wat wij zonder u zouden moeten doen. Dat fragment zorgde voor veel ophef. De minister-president sprak er schande van. Er werden Kamervragen overgesteld. En Mies Bouwman werd uitgescholden. En dan de wilde zwijnen in epen, want die zijn iets te wild. De zwijnen zorgen voor flink wat overlast. Zo eten ze complete grasvelden op. De bewoners zijn het helemaal zat en willen dat de beesten worden afgeschoten. Het lijkt een behoorlijke rel te worden in de aanloop van de Provinciale Statenverkiezingen. Het is dus letterlijk een kwestie van leven en dood... voor zowel de dieren als de provinciebestuurders. Dan op de cover van een nieuwe revue daar staat porno-koningin Kim Holland... met haar zender Meiden van Holland TV is binnenkort te zien op de kabel... Ze vertelt in het blad de revue dat ze geen mooie pornoactrices wil. Alleen Hollandse buurmeisjes komen op het scherm. Ze moet zich bij UPC trouwens wel aan een aantal regels, regels houden. Zo is plastics verboden. Dus voor mij geen reden om naar te kijken. Uh, van porno is het een, een zeer kleine stap naar snijvende studenten. Tijdens tentamens en op feesten zijn studenten niet vies van een lijntje. Nieuwe revue zocht een dealer op. Hij snoof zelf als student al. En nu helpt hij zijn medestudenten voor 60 euro per grammetje hun studie door. En het blad dook ook nog de huizenmarkt in. En dat was wel even schrikken. Anderhalf jaar geleden kon een stel nog een hypotheek van 6,5 keer het jaar salaris lospeuteren bij de bank. Nu zijn er nieuwe regels. Het maximum is nu 4,5 keer het jaar salaris. Voordat je gaat kopen, eerst nog maar even sparen dus. En tot zover de weekbladen. Um, straks gaan we weer bellen met Mark Rutte. En, en wie weet krijgen we weer zijn voicemail. Gaan we die weer inspreken. Maar eerst gaan we naar iets uit de Arabische wereld. Dit keer goed nieuws. Een mooi nummer, Aisha.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 Van Gallet. Vandaag komen in de Tweede Kamer zorgverzekeraars, zorgaanbieders en deskundigen bijeen om te praten over fusies in de zorgsector. Zij vertellen hun ideeën aan een aantal Kamerleden. Wiemand van der Ven is een van de mensen die aanschaft bij het gesprek. Hij is professor Health Insurance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En Deze week spreekt hij de voicemail in van Mark Rutte.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 U wilt namelijk fusies tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbieden. Dit is onnodig en een onwenselijke betutteling. Het is onnodig, omdat ongewenste fusies nu al door de NMA kunnen worden verboden. Het fusieverbod is onwenselijk, omdat het de concurrentie in de zorg vermindert. Het verhindert dat de markt gaat werken. Het fusieverbod verhindert... Namelijk dat nieuwe zorgorganisaties ontstaan met uitstekende zorg en lage premie. In de Verenigde Staten kiezen jaarlijks miljoenen mensen vrijwillig voor zo'n organisatie. En het fusieverbod is onwenselijk omdat het de Nederlandse burger de keuzevrijheid ontneemt om vrijwillig voor zo'n organisatie te kiezen. Meneer Rutte, kunt u mij uitleggen waarom deze betutteling... Ik zie uit naar uw antwoord. Wienand van der Ven, hoogleraar Sociale Ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dank u wel, Wienand van der Ven. Uw boodschap aan premier Rutte is duidelijk. En later vandaag zult u hem nog eens vertellen in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Het is vier voor half vijf. U luistert naar Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. En zoals u van ons gewend bent is hier straks onze dromenfluistraa. Ze is inmiddels al binnen en u kunt uw droom laten verklaren. Heeft u een bizarre droom, een fijne droom? Een droom die vaker terugkomt? Wel dan nu met 0800-1121. 0800-1121. En uw droom wordt hier live verklaard. Overgewicht bij kinderen blijft een groot probleem. In Amerika zet First Lady Michelle Obama zich in om obesitas aan te pakken. In Nederland mag presentatrice en zangeres Monique Smit dat doen. Zij gaat vandaag 800 gimmende kinderen aanmoedigen. In Sportpaleis Alkmaar wordt de grootste gymles van Nederland georganiseerd. Het doel? Kinderen op een positieve manier bewust maken van voedsel en beweging. Annette Everaerts is initiatiefneemster van de gymles. Goedemorgen mevrouw Everaerts. Goedemorgen. Monique Smit is gisteren van de trap gevallen. Komt ze nog wel aanmoedigen? Ik heb, het, uh, ik heb het inderdaad ook uh, Nou, Volgens mij is zij uh, helemaal klaar om over een uurtje of vijf, uh, zes om 10 uur... Uh, onze grootste gymles van Nederland uh, te presenteren. Dus dat komt volgens mij komt het helemaal goed. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Wat gaan de kinderen eigenlijk allemaal voor sporten doen? De kinderen die gaan... Uh, nou, de 800 kinderen die deel gaan nemen... die gaan uh, op basis van uh, ja, een aantal thema's, zeg maar een stuk of... Uh, Zes, zeven thema's. Um, thema's van acrobatiek met uh, een kleine mini-koepertest. Um, een balletje hoog houden, uh, jong leren. Nou ja, allemaal soorten thema's. Ik moet nog even een beetje wakker worden, maar uh, het komt allemaal weer heel helder naar voren. Gaan zij uh, in het ook, maar gaan ja. zij uh, in grote vakken gaan zij uh, ja, met allemaal gymonderdelen aan de slag. En ja, dan heeft hij een zaal vol met 800 sportende kinderen. Dus er gaan een heleboel wereldrecords gebroken worden. Dat uh, zou je kunnen zeggen. Er is nog nooit eerder in Nederland is, uh, een grootste beginles uh, georganiseerd. En dat wij dat vandaag uh, in uh, Noord-Holland mogen gaan doen. Dat is uh, fantastisch. En dat is overigens uh, ook te danken aan uh, ja, heel veel uh, partijen die dit uh, hebben mogelijk gemaakt uh, vandaag. Ja, het gaat en... bij kinderen vaker ook om dat ze de beste willen zijn. Uh, is het ook een beetje competitief of doen ze echt alleen maar voor de sier mee? Nou, dit, dit is eigenlijk uh, uh, dit initiatief dat komt voort uit uh, uh, Ik Lekker Fit. Dat is een, uh, een gezonde lifestyle uh, programma. En dat is uh, ja dat is een project dat uh, vier jaar lang op de basisscholen in Noord-Holland gaat lopen. En dat is heel leuk dat, uh, nou ja, zowel, ik, had net, ik hoorde het van net zorgverzekeraars, uh, Agnea, Wolters Noordhof en ook uh, gemeentescholen scholen hebben de handen in ineengeslagen ja. op een leuke fun wijze. Kids uh, ja, op weg te helpen in een leventje uh, ja, met een gezonde leefstijl. Dus uh, competitief. Klein elementje is competitief aan, uh, aan de ochtend, maar het is vooral echt uh, ja, fun. Gewoon gezellig met z'n allen sporten. Maar ik heb een neefje, die gaat vanmiddag ook. En die, uh, die wil vooral met Joshua gaan street voetballen. Hoe zit dat dan precies? Nou, dat is, uh, dat is heel leuk. Het, het afsluitende onderdeel van, uh, van uh, ja, de grootste gymleef, Dat is dat. Uh, de kindjes uh, de finale gaan doen. Uh, appeltje hoog houden. En uh, even kijken hoor. Volgens mij, alweer vier weken geleden hebben de, de kids als uh, Warming Up een klein appeltje van foam uh, gekregen op de scholen. En uh, de beste appeltje hooghouders. Dus met je moet je voorstellen, een klein balletje hoog houden. Die komen vandaag op het podium en die gaan uh, als eindonderdeel van de grote beginles. strijden om het Nederlandse kampioenschap Appeltje Hoog houden. En uh, Joshua heeft hun al. Uh, in filmpjes en uh, met aanmoedigende woorden al heel goed uh, ja, um, geleerd en verteld uh, hoe ze dat moeten doen. En tot slot, um, er is nu ook een televisieprogramma, Mijn Kind is te dik, omdat hij is populair bij RTL 4. En dat is nogal confronterend. Is dat eigenlijk een goede manier om overwicht aan te pakken? Het is, uh, Naar mijn idee is, is, is um, uh, het is heel goed om juist op een hele leuke en positieve manier uh, eigenlijk ook te voorkomen dat een kind in overgewicht uh, terechtkomt. Ja. En ja, zeg jij het maar. Um, hoe leuk is het voor een kind om uh, ja, met iets negatiefs in de spotlight uh, te staan? Nee, verschrikkelijk. En uh, wat dat betreft hoopt Bastiaan en ik dat wij weer wat jonger waren... en vandaag lekker gillend in Sportpleis Altmaar konden rondhuppelen... want daar vindt vandaag de grootste gymles van Nederland plaats. Dank u wel, initiatiefnemer ja. uh, Annette Eefraats. En veel succes vandaag. Ja, dankjewel. Oké, okay. tot ziens. Het is bijna één minuut over half vijf. En bij ons aangeschoven Jovan Egmond voor het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje... Luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft in Amerika voor veel vertragingen gezorgd. Ook zijn veel vluchten geannuleerd. Reden is een onaangekondigde controle van 96 vliegtuigen. Zij worden aan de grond gehouden voor routineonderhoud van vluchtdatacomputers. Dus mocht hij vanaf VS de reizen. Er is een vertraging. En we blijven nog in de VS. Bernard Mendel heeft een interview vanuit de gevangenis gedaan. De meeste oplichters zeggen dat de banken er vanaf hebben moeten geweten. Het is niet het eerste interview van Mendel uit zijn zeil. In december 2008 stond hij ook al eens een journalist te woord. Toen vertelde hij dat zijn familie niets van zijn misdaden wist. En tot zover het Nieuwsminuutje. Goed, dankjewel Jo van Egmond. Straks bij ons in de studio onze dromenfluisteraar Min Mensink. Um, zij gaat uh, uh, uw droom verklaren. Dus bent u net wakker en heeft u iets gedroomd en u vraagt zich af... wat had dat te betekenen? Moet ik me zorgen gaan maken over mijn toekomst? Of kan ik juist blij zijn met alles wat nog komen gaat? Bel het door. Dat kan op 0800-1121. 0800-1121. Dit is Radiohead op Radio 1. en no surprises. Zaterdag komt de nieuwe album King of Limes uit van Radiohead. En dit was No Surprises. Het is vijf over half vijf. Over de hele wereld worden duizenden walvissen nog steeds op brute wijze vermoord. Ondanks allerlei internationale verdragen die dat verbieden. Dat was een fragment uit een commercial van de stichting Worldwide Animal Rescue Nederland. De stichting wilde eigenlijk vandaag beginnen met een landelijke actie. Maar National Geographic en Animal Planet hebben besloten om deze beelden niet uit te zenden. Sander van Hesteren van, uh, uh, kan ons daar meer over vertellen. Goedemorgen, meneer Van Hesteren. Dag, uh, goedemorgen. Ja, het zijn vrij heftige beelden. Er is te zien hoe walvissen worden gedood. en vervolgens in rood zeewater uh, uh, dobberen. Had u niet een ja. beetje kunnen zien aankomen dat ze dit niet zouden gaan uitzenden? Uh, nou ja, in, in die zin dat wij uh, als Wildheid Animal Rescue... Uh, graag toch de waarheid laten zien en hoe het plaatsvindt. En dat zijn geen mooie beelden. Nee, dus u zegt en, het is uh, eigenlijk gewoon wat er gebeurt... en we kunnen er ook niks aan doen. Uh, nou ja, in zoverre. Wij, uh, wij proberen er wat aan te doen. Ja. Ja. ja. Want hoe erg is de situatie? Uh, nou, in, in, uh, je moet je voorstellen dat er uh, uh, internationale verdragen... Uh, ...zijn opgesteld, onder voor andere voor, uh, uh, uh, ja, voor het naleven, zou ik maar zeggen... ...van alle afspraken die worden uh, gemaakt rondom de uh, vangst. En wij zien dus nu uh, gebeuren dat in januari 2011, gewoon nog uh, vandaag de dag eigenlijk... Uh, ...dat uh, in januari alweer de eerste walvis uh, ja, is gedood. Uh, notabene eigenlijk in het gebied dat uh, is aangewezen als walvisreservaat... ...in de zuidelijke oceaan. Ja, en u probeert dat te stoppen? Uh, en u doet ja, dat... nou, wij willen graag die misstanden aan elkaar stellen in ieder geval. Ja. Ja, en u doet dat dus onder andere met dat spotje. Maar wat hoopt u daarmee te bereiken? Wat wij, wat wij hopen te bereiken, dat is uh, dat, dat het uh, stopt. Uh, het is niet nodig, het is volstrekt zinloos uh, dierenleed. Um, daarvoor heb je het grote publiek nodig eigenlijk om uiteindelijk een, een protest te krijgen... Uh, je zoekt een achterban eigenlijk en wilde het Animal Rescue zet zich in eigenlijk uh, ja, voor deze dieren. Wij proberen de dieren een stem te geven. Uh, dan moet je beginnen met publiciteit zoeken en dat is wat wij doen. Uh, ja, dan kom ik eigenlijk weer terug bij vraag. Uh, je vraag. Je moet het tonen, wil je mensen uh, ermee kunnen confronteren dat dit plaatsvindt. En ja, uiteindelijk zouden wij dus heel graag willen dat het, uh, dat het stopt. Ja, en u wilde die spotjes gaan uitzinden. Nou, uh, ja. National Geographic en Animal Planet die gaan het in ieder geval niet uitzenden. Um, nee, cool. Nou kan ik me voorstellen dat het niet heel erg is, want dat zijn toch wel zenders waar dierenliefhebbers naar kijken. Het zijn geen, ik denk niet dat een walvisjager heel veel Animal Planet kijkt, of wel? De walvisjager zelf. Het ligt om al te hoog te blijven wat zo'n collega's doen. Nee, uh, de, de, de, het is een behoorlijke streep door de rekening voor, uh, voor War. Omdat uh, dit juist de zenders zijn die, uh, die gezien realistisch zijn om, uh, om uit te zenden. Uh, uitzenden kost nu eenmaal geld, dat is namelijk nou zo. Uh, dus we hopen dat, uh, dat de actie nu zal worden opgepikt door andere zenders. En ja, want heeft u al andere zenders waar u terecht kan? Sorry? Heeft u al andere zenders waar u terecht kan? Uh, we hebben contact gezocht met... Uh, uh, Onder andere Edel en uh, Ster. Uh, waarbij wij op dit moment weten dat uh, de Ster bereid is gevonden om wel uit te gaan zenden. En dat zal dan uh, met de ingang van vanavond zijn na 10 uur s avonds. Er zijn heel veel acties. Hè? Er zijn allerlei uh, mensen die proberen dit, de, deze, dit aan de kaak te stellen en te stoppen. Ja. Waarom gaat het jullie wel lukken? <laughs> dat weten we nog niet. Maar uh, het, het klopt, er zijn ook andere organisaties die zich... Uh, ...met dit dierenleed bezighouden en niet proberen een halt aan toe te brengen. Uh, wij vinden dat het nu de tijd is om uh, uh, de publiciteit op te zoeken. En andere organisaties hebben wellicht op dit moment andere prioriteiten... ...voor andere werkwijzes, maar wij zijn van mening dat, uh, ja, dat wij met onze werkwijze... ...en, en dan wellicht de, de grotere aanpak door uh, dit op televisie te laten zien... ...en op te roepen eigenlijk om... Uh, ja, Samen een halt toe te brengen en een protest richting Japan en onder andere Denemarken te starten. Zodat die landen wat. We hopen dat het lukt, laat ik het zo zeggen. We zijn net gestart, we gaan het zien. Ja, het blijft een ingewikkeld gebeuren. De beelden van de commercials zijn wel op uw website te zien, hè? Ja, de beelden van de commercials zijn te zien op boor.nu, Dat is www.welwoor.we.nu. Ja, het is een heleboel Ja. Daar zijn de beelden in ieder geval van de commercial te zien. Dank u wel, Sander van Hesteren van de stichting Worldwide Animal Rescue in Nederland. Graag gedaan, goede uitzending dan. Dank u wel. Wie herkent zich niet in de volgende situatie? Terwijl je winkelt in Amsterdam, moet je opeens nodig naar het toilet. Vaak moet je in zo'n geval naar de vijfde verdieping van het dichtstbijzijnde warenhuis. Maar vanaf vandaag zijn deze verschrikkelijke situaties verleden tijd. In de Kalverstraat in Amsterdam opent vandaag plaswinkel Toedaloo de deuren. Bedenken van het concept is Erik Treuniet. Goedemorgen meneer Treuniet. Goedemorgen. Een plaswinkel in de Kalverstraat. Wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen? Allereerst is het niet uh, alleen een plaswinkel. Het is, het is echt een winkel waar je uh, meer kan doen dan alleen plassen. Zoals? Uh, het, het is een, een, een, een winkel. En je kan bij ons artikelen kopen die uh, ja, passen zeg maar, bij... Persoonlijke verzorging en bij het naar het toilet gaan. Persoonlijke dus, verzorgingsartikelen zijn. Uh, ja, uh, maar moet ik dan denken aan luchtverfrissers en uh, toiletrollen? Nou, dat, dat niet. Uh, de, met, met name uh, persoonlijke verzorgingsartikelen in, in, in de sfeer van tadeachtige uh, uh, artikelen die uh, ja, persoonlijke verzorging uh, met zich dragen. Dus, dus uh, lipgloss. Uh, Speciale zeepjes, speciale luchtjes, uh, uh, dergelijke zaken. Maar ook, ook de echte benodigdheden, dus ja. uh, luiers, tampons. Uh, dat kan je bij ons, bij ons kopen. Uh, en, en, en wij zijn natuurlijk een, uh, een plek waar je goed naar het toilet moet kunnen. Ja, want dat is natuurlijk met afstand het meest opvallende aan uw nieuwe winkel. Um, waarom moeten mensen naar uw winkel toe? Er zijn toch overal openbare toiletten? ja, er zijn niet over openbare toiletten. Dat is juist eigenlijk een functie die uh, echt door de overheid zeg maar, een beetje is laten liggen. Er zijn wel plekken waar je naar het toilet kan natuurlijk. Het, dus, het, maar dan is het inderdaad bij een waarhuis naar de, naar de derde of misschien wel vijfde etage. Uh, naar, een, uh, ja, naar een andere omgeving zoals een McDonald's. Maar dan moet je ook altijd naar, naar een etage toe. En, en datgene wat wij doen is echt een winkel uh, op uh, begaande grondniveau. Waar mensen met een beperking ook goed terecht kunnen. Ja. Waar mensen met een kinderen en kinderwagen recht kunnen en uh, uh, ja, echt een, een ander soort functie er, ervan maken... door het ook leuk te maken en vooral schoon te maken. Hoe kwam je op dit lumineuze idee? Ja, ik liep met mijn vrouw en kinderen in, uh, in Brugge te winkelen. En daar uh, ja, moest een van mijn kinderen naar het toilet. En uh, aan het eind van de dag uh, gebeurde dat een aantal keer... toen we daar een dag aan het winkelen waren. Ja. Uh, en, en toen dacht ik, ja, waarom is dat eigenlijk niet altijd zo goed geregeld? En uh, ja, daar zou je een... een, een ja, keten van toiletwinkels eigenlijk voor moeten beginnen. En dat is wat wij nu aan het doen zijn. Dus het is echt een uniek concept of bestaat er al in het buitenland? Nou, wij, zoals wij het aan het doen zijn, hebben wij het niet kunnen vinden. Het, het is wel zo dat er natuurlijk ergens anders ook, ook inderdaad publieke toiletfaciliteiten zijn. Uiteraard. Uh, maar, maar wij maken daar, denken wij, wat anders van. Hoeveel gaat het me kosten als ik een uh, plasje opleeg? Sorry. Ho hoeveel gaat het mij kosten als ik een uh, klein plasje opleeg bij de winkel? Ja, zal dat 1 euro kosten en in onze andere winkels zal dat met name 50 cent gaan zijn. Wat ja, zou jij doen voor 1 euro? Nou, voor 1 euro kan ik ook naar een warenhuis gaan en dan krijg ik ook nog gratis ontbijt. Nou, ik denk dat een warenhuis uh, 1 euro gratis ontbijt, dat dat wat dat, dat enthousiast is. Nou, de HEMA doet uh, dat. De HEMA heeft uh, 1 euro voor 1 euro ontbijt. Ja, en dan kan je oh, naar de wc. Ja, nou, dus ik vind dat u wel een beetje duur bent eigenlijk. Nou, ik denk eigenlijk dat dat wel meevalt. Het is zo dat wij ook op het moment dat men betaalt bij ons een, een kortingsbon uh, uh, krijgt. Uh, en met die kortingsbon kan men ook weer artikelen kopen bij ons in de winkel. Uh, dus, uh, en, en daarnaast zorgen we voor een continue schoonmaak. Uh, en, en ik denk dat mensen dat, dat absoluut zullen waarderen. Denkt u dat uw winkel een toeristische attractie gaat worden? Het meest, meest chique openbare toilet misschien wel ter wereld? Dat, dat zou zomaar kunnen. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus niet, niet over onze doelstelling. Um, het is een, een winkel die voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. En voor iedereen prettig zou moeten zijn. Maar ik geloof absoluut dat, uh, dat mensen. Uh, uh, zeker ook toeristen die door de kalf gaan lopen. Dat, uh, dat zullen gaan vinden. Ja. Oké, okay, nou we hebben wat behoorlijk reclame gemaakt. Dus ik noem ook nog even. Want het zijn een publieke omroep, Ook nog even de VD bijkorf. Vibra en CNA. Want die waren we vergeten. Uh, maar in ieder geval ook <lacht> vooral uw winkel. Toedelo heet het geloof ik. Of moet ik Toedelo zeggen? Nee, Toedelo. We dat hebben zei... wel ons eigen water, Toedeloo. Ja. Dat kan je wel vinden bij ons, maar de winkel heet Toedelo. Toedeloo, dat zeggen we tegen uh, nou ja, de uitwerpselen. De kast van musical uh, Town, hoe kan het ook anders, zal vanmiddag de eerste flash doen. Dus gewoon doortrekken. Uh, dank u wel, initiatiefnemer Erik Treurniet van de allereerste wereldwijde plaswinkel. Bedankt. Zometeen op Radio 1 gaan we het hebben over andere Amsterdamse ontwikkelingen. Namelijk uh, de politica Nelly Vrijda. Althans, ze is nu nog politica, maar ze gaat ermee stoppen. Waarom, dat hoort u straks. Maar eerst Paul Simon op Radio 1 in Nieuw-Wakker Nederland. Dit is Cutter Chrome. Simon. Het is twaalf uh, minuten voor vijf. U luistert naar Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. En we gaan het hebben over een onderwerp, een initiatief uh, naar mijn hart. Want oud-staatssecretaris Frank Heemskien, die zei er een paar jaar terug... we moeten met z'n allen op vakantie in Nederland, want dat was goed voor de economie. Ons land kent namelijk ook nog trouwens ook een hele hoop mooie plekjes. En die boodschap wordt vandaag verkondigd bij de eerste landelijke dag van het plattelandstoerisme. En een kok is een van de bedenkers van deze dag. Goedemorgen mevrouw Kok. Ja, In de Randstad zijn een hele hoop mooie steden waar je goed kan vertoeven. Maar wat hebben we eigenlijk te zoeken op het platteland? We hebben in Nederland heel veel te zoeken op het platteland. Je kunt er fietsen, je kunt er wandelen, je kunt de boerderijen bezoeken. Uh, ja, je, kan er, je kan er slapen op allerlei manieren. Niet alleen uh, in je eigen tent of caravan, maar ook in een hele leuke bed- en breakfasten. In, in allerlei accommodaties, slapen in de hooiberg. Het kan allemaal in Nederland. Maar het Nederlandse platteland is eigenlijk gewoon één groot weiland. Nou, dan moet u nog uit de stad komen. Nee, er is heel veel meer te doen. En uh, nou, daar gaan wij de ondernemers vandaag uh, mee helpen... om dat nog beter uh, naar uh, onze, onze klanten, de consumenten te brengen. Ja, want normaal zoeken we trouwens alleen maar tegenwoordig alleen maar boeren op het platteland. Um, maar wat gaat, uh, wat gaat er vandaag allemaal gebeuren... tijdens deze eerste dag van het plattelandstoerisme? Nou, wij ontvangen vandaag uh, uh, bijna 300 ondernemers van het platteland. En die gaan wij uh, een, een heel programma aanbieden van... Uh, ...van sprekers, van, van workshops, om hen te helpen om, uh, om hun product, uh, dat kan uh, verblijf zijn, om te slapen. Dat kan nou. ook zijn om uh, uh, een vorm van dagrecreatie. Hè? Um, om dat nog beter te doen, nog beter de marketing, nog beter het concept, daar innovaties in te ontwikkelen... ...om, uh, om continu uh, nou, onze klanten te verrassen. Ja, u zegt dat nu heel zakelijk, ja. um, maar maakt u ons eens enthousiast? Wat zijn dan allemaal voor leuke dingen te doen op het platteland? afgezien van producten die je goed kunt marketen naar klanten? Um, wat kan je... Nou, ik weet niet, heeft u wel eens uh, boerengolf gedaan? Heeft u wel eens poldersport gedaan? Poldersport? Uh, ja, heeft u wel eens... Uh, wat is een, dat? Uh, poldersport, dat is dat je in de, inderdaad in dat weiland uh, van u... dat je daar uh, allerlei activiteiten gaat doen. Van polst tot vers springen, van een, uh, een, een routebaan... Uh, van ja, allerlei activiteiten die je met een groep... Uh, gezellig bezig, lekker buiten, uh, vies worden mag, het, uh, maar, maar je bent heerlijk bezig en je hebt allerlei activiteiten en dan ga je lekker doen, of fruit spelen, dan ga je activiteiten doen op het fruitbedrijf, van het schieten van de, ja. met de boog van Willem Tel, tot, uh, uh, tot een, uh, een memory spel en, en een hindernisbaan, allemaal van dat soort dingen op het platteland en daar, uh, daar Vermaken zich altijd al heel veel mensen mee, maar het kan nog, het kan nog beter, en het kan nog nieuwer. Nou, dat, uh, dat ja. gaan wij doen vandaag. Want al die leuke dingen, die moeten we dan doen vanuit een tent in de modder? Nee, wij, uh, wij hebben heel veel mooie boerderijen op het platteland. Uh, vaak zijn dat uh, nou echt al, al oude boerderijen, ook monumentale boerderijen. En daarin. Uh, uh, als je dan kijkt, dan is het vee vaak al naar een nieuwe lichtboxenstal gegaan... omdat ze niet meer voldoen aan de, voor, de, voor de bedrijfsvoering van nu. Maar juist die mooie uh, boerderijen die zijn vaak omgebouwd om wel gasten te ontvangen. En uh, nou, dat, dat is vaak heel erg leuk, want dan proef je wel de sfeer van vroeger nog. En nou, dat, weet, dat heeft sfeer. Ja, nou, ik, ik ben al overtuigd, hoor. Bastian die, uh, die zit nog een beetje te twijfelen hier naast mij. Um... Die ondernemers, hè, die, die, die plattelandstoerisme eigenlijk uh, uitbaten, wat, uh, wat voor knelpunten hebben zij? Waar, waar lopen zij tegenaan? Waar lopen zij tegenaan? Nou, de wet- en regelgeving in Nederland is soms lastig om, uh, en zeker als we kijken naar bestemmingsplannen. Uh, je mag nou niet zomaar wat naast een, uh, het, uh, het agrarisch bedrijf. Wat ook lastig is, is dat je. Uh, de klant goed moet bereiken tegenwoordig. En uh, en daar, nou daar is het natuurlijk een folder, dat is wel helemaal uh, ouderwets. Je moet uh, goed op internet vinden zijn en op een heleboel manieren. Maar je moet ook mee gaan doen met huis, met Twitter. Uh, je moet overal zijn. Nou, en dat is voor, uh, voor kleine bedrijven, want daar hebben we het hier vaak over. We hebben het hier niet over de grote uh, de grote recreatieparken of uh, en, en de. Ja, ik zal de namen dan niet meer noemen, maar nee. daar hebben we het niet over. En dan is het toch wel lastig om dat allemaal goed te doen. Ja, u gaat in ieder geval uw best doen om ons allemaal te overtuigen. En wie weet zal ik op een dag ook denken, laat ik inderdaad met een tent in de modder. Of op een mooie boerderij. Nee, de, tent, en, de uh, modder valt heel erg mee. Dat nee, is ga niks van. Maar ik merk wel, van: dat hebben wij ook wel, wel gezien, van, het is uh, voor gezinnen met kinderen, is, uh, hebben wij een heel goed aanbod. We hebben ook een heel goed aanbod voor... Uh, nou, voor de, voor de actieve, de, de fietser en de wandelaar. En, het is één grote kinderboerderij. Bussen. Nou, we moeten nog wat meer aan de jongeren doen. Dat, komt, ja. dat gaan we ook hard aan werken. Goed, wie weet ja. gaat het allemaal goed komen dankzij de dag van het plattelandstoerisme. Dank u wel, Ellen Kok, de organisator. een van de organisatoren. Ja. Fijne dag, verder. Ja, en haar droom is uh, meer plattelands toerisme. zo heeft hij misschien ook weer een droom. En iedere week kunt u die droom bij ons hier laten verklaren... door te bellen naar 0800 -1 -1. 2, en onze eigen Hermine Mensink, die inmiddels weer is aangeschoven. Goedemorgen, Hermine. Goedemorgen. Die verklaart dan die dromen. Um, en vandaag is dat Martin. Als het goed is, hangt hij op dit moment al aan de telefoon. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een, u heeft een droom die we ja. wil laten verklaren. Vertelt u eens, wat droomt u? Nou, het is uh, dit, sinds een jaar of 2025 kom ik in al mijn dromen, welke dromen dan het ook, uh, dat het ook mag zijn. Um, kom ik één keer in de zoveel tijd een autootje tegen. In het begin was het altijd een klein blauw autootje. Inmiddels uh, zijn het allerlei andere soorten autootjes. Ja. En daar word ik altijd heel erg blij van. Uh, ik heb het net uitgelegd aan, uh, aan, uh, aan, je, aan, je, aan je collega. Mm -hmm. En uh, ja, Het is niet schokkend, het is niet beangstigend, Het is zelfs zo dat ik er uh, altijd heel blij van word. Het, het, het is, ja, en wat voor trug. auto's zijn het eigenlijk? Nou, het was in het begin... Vroeger was het altijd een klein blauw autootje. Een ik zei, klein blauw een soort, autootje. Een soort datsen of een klein lanceertje. Oh ja. Maar bijvoorbeeld een tijd geleden had ik ineens een bus. En ik heb zelf wel eens een keer in een, een rode Rolls-Royce gereden. Doe maar. Ja, ja. Heeft, u in het, heeft u in het verleden zelf ook een klein blauw autootje gehad? Nee, ik heb geen rijbewijs. U heeft ik heb geen rijbewijs? Een, en geen het, auto? Is het een droom voor u om ooit een rijbewijs te halen of, of, of niet? Ja, ja, ik, nee, ik ben daar wel een keer van plan. Ja, ja, ja, ja, moet wel. Ja. Alleen denk ik dat dan uh, mijn droommotortjes verdwijnt. Nou, nu ga ik, uh, ik, ik, ben, ik ben geen dromenfluister. En ik, nu ga ik lopen verklaren door te denken van... Hermine, er is een droom ooit een rijwijs Dus droomt Martin altijd over auto's. Is dat het? Of zit hij heel uh, veel meer achter? Ja, nou, volgens mij ben je heel warm zit je heel goed. Maar het kan, hè. Want het kan uh, dat je dus graag je rijbewijs wil halen en dan in je droom eigenlijk al uh, behaald heb en ja, al ja. aan het rijden bent. Maar ja. in, in, in dit soort dromen is ook zeg maar, het gevoel van dat je ergens in de droom zelf een auto ter beschikking hebt. Een soort uh, ja, uh, zeg maar vermogen om in de droom je voor te stellen dat je je gemakkelijk kan verplaatsen. Ja, want ja. Wat, wat voor type droom is dit dan? Uh, ja, je zou kunnen zeggen van uh, reizen. Hij, uh, zeg maar, ik vroeg aan Martin... Uh, van, hè, in deze situatie... als je dit droomt... Uh, weet je dan ook je bestemming? Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, het is... Het, het, kijk, het dromenland is uh, zo divers. Dus ik heb nooit echt een bestemming. En ik zei ook al... het is meestal aan het einde van de droom. Ik word er meestal gelukkig wakker van, zeg maar. Maar ik rijd ook wel eens met iemand ergens naartoe. Ik rijd gewoon door de landschappen. Ik geloof... Niet echt met een doel. En dat autootje, dat staat er ook naar willekeur. Dus het is niet zo dat ik denk van, oh, daar staat mijn autootje. Het is echt zo, ik wandel door mijn droom of wat dan ook. En ik kom de hoek om en barst, er staat ineens dat autootje. En dan word ik gewoon helemaal blij. Dat is het eigenlijk. Ik vind het wel een hele gezellige droom eigenlijk. Ja, en positieve ja, droom ook. Hè? Ja. Het ja. is dus even dat je, eigenlijk, zeg maar, dat je zo bewust kan zijn van het feit dat je een auto ter beschikking hebt. Dat is eigenlijk ja. ook een uh, prachtig uh, vervoermiddel om uh, waar dan ook te gaan... En in de feite in de droomwereld rond te reizen. Ja, ja. Maar het belangrijkste is toch wel wat genoemd is van uh, dat je graag geen rijbewijs zou willen halen. En dat blijkbaar heb je het al gehaald in je dromen. En zou het ja. eigenlijk uh, de mogelijkheid uh, zijn om die kans te benutten om het uh, in het dagelijks leven ook uh, te gaan behalen. Ja, ik zei al, ik heb, uh, in mijn droom heb ik geen rijbewijs nodig, dus misschien is dat het wel. Want een rijbewijs halen is verschrikkelijk duur natuurlijk. En, dat, en, uh, ja, ja, ja. Ik heb het niet zo breed en dan nog een auto rijden ook. Ja. Maar, Twintig jaar geleden had ik het misschien wel kunnen betalen. En toen heb ik het ook niet gedaan. Dus het is er nooit van gekomen. En uh, ja, nou ja, ik, ik vind het gewoon een apart fenomeen. En je kan er inderdaad van anders over zeggen. Je, ja, ik, weet, ik vind het ook... Uh, ik ben er gewoon heel blij mee, dat is het ja, dat, is ja, dat is positief. Martijn, je zei net, ik ben bang dat als ik mijn rijbewijs haal, dat ik dan die droom niet meer krijg. Is, speelt dat serieus een rol, denk je? echt van, nou, Nee, nee, je nee, nee, nee. Ja, dat is een beetje seksgerend. Nou, dat zou maar. toch kunnen? Ja nee, ja, nee, maar het is niet zo van ik ga geen rijbewijs halen, want dan droom ik straks nooit meer over mijn autootje. Oh, nee, zo, zo, zo, zo is het niet. Mr. Bean, nee, hè, met zijn auto. Hè? Hallo? Mr. Bier met zijn ja, auto. leg uit. Nee, nee, je kent de Mr. Bier. Ja? Die heeft ook zo'n oudertje. Die heeft ook zo'n klein oudetje. Ja, Prachtig verhaal. Ja. Tot slot, iemand. Ik begrijp van Martin, die vindt het eigenlijk een hele fijne droom. Die zou het eigenlijk elke nacht misschien wel willen hebben. Kan dat? Kan hij misschien zonder ja, dat hij dus vader is? is dan je je, dan je zou het kunnen oproepen. Ik begrijp uh, dat dat in ieder geval voor jou is, dat je het, het herhalend uh, zeg maar ja, meemaakt. Het is als, wel. Ik, ik zei al tegen je, ik ben wel echt een droomfetischist. Ik vind het echt fijn. Ik vind het een soort tweede leven. Maar het is niet zo dat ik bewust. Die auto kan gaan opzoeken, zeg maar. Nee. Snap je? Die, die staat er echt, uh, ja, die, uh, iets, of iemand heeft hem daar weggezet voor me. H um, uh, ja, ik weet niet, misschien als. Uh... Ja, als een soort beloning. Ja. Dat ik iets goeds heb gedaan die dag of zo. Weet ik het. Nou wie weet, in ieder geval ontzettend fijn dat je zo'n mooie droom hebt. En vaker hebt. Martin, ja. zeer bedankt voor het, voor het bellen. Mocht u ooit een droom hebben die u wil laten verklaren, dan kan dat 0800-1121. Want Hermine Mensing, onze dromenverluisteraar... die zit elke week weer bij ons tot aan juli 2011. Dus dat is nu nog een kleine vijf maanden. Want dan vindt de grote Dream Conference plaats in Amsterdam. Hermine Mensing, dank je wel weer voor ja. vandaag. En, tot volgende week. Okay. Het is inmiddels bijna vijf uur geworden. Dat betekent dat u zometeen het nieuws hoort hier op Radio 1. En daarnaast nog een uur van Nu Al Wakker Nederland op deze zender. En u moet vooral blijven hangen, want het gaat over interessante onderwerpen. We gaan het hebben over het CDA in Flevoland. We gaan het hebben over uh, de Tremsen in Rotterdam. We gaan het hebben over Frits Wester, die het interview gaat doet. Kortom, van alles en nog wat. Dat allemaal straks na het nieuws van vijf uur.